Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Dierentuinen en sportscholen reageren teleurgesteld op het bericht dat ze op 11 mei nog niet open mogen. Het kabinet maakte vanochtend bekend dat de druk op de zorg nog te hoog is om verder te versoepelen. De brancheorganisatie voor de fitnesssector, NL Actief, noemt het frustrerend dat het ministerie steeds waardering toont voor de plannen van de sector, maar dat de sluiting voortduurt. Sport is bovendien gezond en helpt daarom om de druk op de zorg te verlichten, zegt NL Actief. Ook de dierentuinen zijn teleurgesteld. Ze zeggen dat ze het bezoek goed kunnen reguleren. De VS en de NAVO zijn vandaag begonnen met het terugtrekken van troepen en materieel uit Afghanistan. De ongeveer 3000 Amerikaanse en 7000 NAVO-militairen moeten uiterlijk 11 september weg zijn. De situatie is gespannen omdat de vorige Amerikaanse president Trump aan de Taliban had beloofd dat de Amerikanen al op 1 mei helemaal weg zouden zijn. Volgens de Taliban hebben de Amerikanen hun belofte gebroken en maakt dat de weg vrij voor tegenacties. In Dordrecht heeft vanmiddag brand gewoed op het dak van een flatgebouw. De zonnepanelen op het dak stonden in brand, net als de dakbedekking. Daarbij kwam veel dikke rook vrij. Een deel van de bewoners werd geëvacueerd. De brandweer van Dordrecht rukte groot uit en had het vuur op tien hoog in een half uur onder controle. Daarna konden de bewoners hun huis weer in. Valtteri Bottas start morgen bij de Grand Prix van Portugal vanaf pole position. Hij was bij de kwalificatie nog geen honderdste van een seconde sneller dan zijn Mercedes ploeggenoot Hamilton. Max Verstappen eindigde als derde. Hij baalde, want in de derde kwalificatiesessie reed hij de snelste tijd. Maar die werd ongeldig verklaard, omdat hij een bocht te wijd nam en buiten de baan terecht kwam.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 Zo verwoorden, dit ogenblik verstoren, maar enig geef ik toe.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 耶 yeah. Je hart is verscheurd, omdat jij bent verdrogen. kan dragen, dus geef het aan mij, ik ben sterk ons via je smart app en like ons op Facebook. Check www.zfmzandvoort.nl voor alle informatie. Amsterdam half negen, aan de bar met z'n tweeën. Net een hapje gegeten, Je je je je. Ik doe iets fout zonder reden. Bij elkaar begrepen. Nu gaan we terug in het verleden. Nee, nee, nee, nee. Zo gaat het. op me door Ik was zo verliefd Ik besefte dat niet Tot je het overal hoort Is het waar als vrienden zeggen Jongens stop toch met die vrouw Is het waar als vrienden zeggen Ze geeft niets meer om jou Nee kan het niet geloven Waarom word je nu zo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 een biertje, ja je wij. Ik weet dat vrienden lachen, die bekladen mij voor gek. Ze vertrouwen je niet, ja dat doet me verdriet. Ze zeggen je gaat op je weg. Is het waar als vrienden zeggen: die jongens, stop toch met die vrouw. Is het waar als vrienden zeggen.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 Weer gezellig hè, Fred Hij?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 Tu recuerdo vive en mí Yo que fui Tu amor de la luna Y a tu vida tanto di Esperar de ti, donde estás que ya a mí atardecer y no has vuelto más ¿Quién te cuidará, vivirá por ti, quien te esperará. Natali, Natali Ayer mi calma Hoy cansado De vivir De vivir Sin la esperanza de que vuelvas junto a mi de ti, donde estás que ya el almanecer. No te importa ya que yo sufra así, Natalia. That será not a big, a ti No te importa Ya Yo not a big, si. I'm